En zoals naar gewoonte gaan we toch eerst even terug naar de uh, oogst van vorige uh, zondag. Het ging toen over de kat en dat de kat de dialectspreker zou inspireren tot heel wat vormingen en wendingen lag voor de hand. In het spel is van toepassing de uitdrukking eerste gewin is kattengespin. Eerste gewin is kattengespin. Namelijk de eerste winst is een spel van geen waarde. Van Dalen vermeldt het eerste gewin is kattengespin, terwijl het WNT eerste gewin is kattengespin als voorkomend in Vlaams België citeert. Daaraan werd soms schertsen toegevoegd, t gewin de beurzeken in, t laatste gewin het beurzeken in, namelijk de winst bij het laatste spel is definitief. En deze toevoeging komt niet in de algemene taal voor. Een gelijk betekenende uitdrukking luidt bij ons: Het eerste spel is voor de kinderen. Het eerste spel is voor de kinderen. Een uitdrukking die de dialectwoordenboeken niet opnemen. Van mensen die niet zijn zoals het hoort, wordt hier ook scherstend gezegd: Het is de goede soort van kat niet. Het is de goede soort van katten niet. De wending komt ook weer niet in de dialectwoordenboeken voor en dus is ze typisch voor onze strik. Van iemand die zich uit een moeilijke toestand met gemak redt, of van wie goed een en gevat kan antwoorden, wordt hier gezegd Da valt op zijn poten gelijk een kat. Die valt op zijn poten gelijk een kat. De uitdrukking wordt door het WNT opgenomen. Van twee die met elkaar in ruzie leven of die elkaar niet mogen, zeggen wij Het is kat, kat en hond. Het is kat en hond. Het T citeerde uitdrukking overeenkomen gelijk kat en hond in dezelfde betekenissen. Van Dalen vermeldt leven als kat en hond. Iemand de gelegenheid geven om kwaad te doen, heet bij ons de kat bij de melk zetten. De kat bij de melk zetten. Van Dalen zegt de kat bij het spek zetten in diezelfde betekenis. Als scherzende toevoeging op verniet, namelijk voor niet, wordt hier nog vaak gezegd verniet gond de kat naar de raar. Voor niet gaan de katten naar de rijder, namelijk het mannetjeskonijn, en dat raar hebben we al eerder behandeld. Zich oppervlakkig en haastig wassen is bij ons A wassen gelijk een kat, u wassen gelijk de katten. Als iemand een verzoek afwijst, op een vraag niet direct ingaat, zegt hij Ik zal er mijn kat van spreken. Ik zou er mijn kat van spreken. Het WNT citeerde wending Ik zal er mijn kat van spreken in de zin van een verzoek niet al te bot afwijzen. Iets kopen zonder het te hebben gezien kennen wij als katten in zakken kopen, katten in zakken kopen. De algemene taal citeert de uitdrukking een kat in de zak kopen. Bij uitbreiding betekent iene kat in zakken verkopen, enen katten in zakken verkopen als m bedriegen. Van iemand die erg vier is zeggen wij zo vier als een kat, zo vier als een kat. De wending komt in de standaardtaal niet voor. Om uit te drukken dat men rondweg voor iets uitkomt, dat men er geen doekjes omwint, zeggen wij, noem de kat een kat. Noem een kat een kat. In de standaardtaal komt die uitdrukking ook weer niet voor. De klerk noemt ze Galicistus, appeler un chat un chat. Van diezelfde oorsprong lijkt de wending te zijn, andere katten te giezenlemmen, andere katten te hebben, avoir d'autres chats à fouetter. Wie niet uh, mak is en altijd klaarstaat om van zich af te bijten, is geen kat voor zonder handschoenen aan te pakken. Geen kat voor, dus om zonder handschoenen aan te pakken. De algemene taal kent de uitdrukking, hij is geen katje om zonder handschoenen aan te vatten, in dezelfde zin. Ja, omdat het spel de moeilijkheid, het gevaar gaat beginnen uit te drukken, zeggen wij ook... Na komt de kat op de koer. Nu komt de kat op de koord. Van Dalen kenmerkt die wending als Zuid-Nederlands. Dan hebben we nog een hele reeks samenstellingen... ...waar we het vorige week over gehad hebben. Onleesbaar handschrift, kattengekrabbel. Een plots, een plots opkomende toren, een gramschap... ...dat is een catecholaire. Een catecholaire wordt door het WNT opgenomen... Een haastige oppervlakkige was, dat is een katowas. En Van Dalen citeert kattenwas als weinig gebruikelijk. Dan hebben we het gehad over die kattenkop. Ja, een kattenkop is een algemene spotnaam voor een klerikaal. Van Dalen vernoemt dat als Zuid-Nederland. Maar het is bij ons ook een fitting met een schroefdraad, waaraan twee contrastekkers zitten. Of een stekker waarin twee of drie andere kunnen worden gestoken. En ook een reflector op het achterspatbord van een fiets. Waarvoor in de algemene taal katoog of katteoog wordt gebruikt. Dan hebben we het gehad over kattestjijden, kattestaarten. Bij ons altijd meervoud. Dat is de naam van een plant met purperen bloemen. in een kattenstaartvormig aar. Men noemt het in het Latijn litrum salicaria. De naamgeving berust duidelijk op gelijkenis. Dan hebben we ook kattentongen. Dat hebben we niet behandeld vorige uh, zondag. We vragen toch wat kattentongen zouden zijn. Iedereen kent ze waarschijnlijk wel. Een katine kennen we ook. Een katine bij ons. Katine. Het is een zeer oud woord. Katine komt trouwens ook in het Midden-Nederlands voor. En dan kregen we vanuit de. Uh, de moret of katervijrend geloof ik, nog de uitdrukking patrageslijpen, slepen. Het vangen van patrijzen met behulp van een groot net is dus inderdaad patrageslijpen. En dat slijpen, zwak werkwoord slepen, moet hier worden begrepen als met een sleepnet vangen, een betekenis die het WNT citeert uit een Waanse bron. We hebben het uitvoeren gehad over oorlogsvliegtuigen, vliegtuig vooral uit het begin van de wereldoorlog. Wij zijn er niet erg in thuis en we hebben daarover geen documentatie gevonden. Maar we krijgen die vermoedelijk toch nog wel van luisteraars. Het ging over een driemotorig postvliegtuig, dat werd hier een boerenschuur genoemd, boerenschuur, of een vliegende schu, een vliegende schuur. Een naamgeving die toegeschreven wordt aan het uh, uitzicht. Want uh, de romp van het vliegtuig was bedekt met golfplaten, naar het schijnt. Dan hadden we het over de meus. Of een Kamilleken, en dat was een eenmotorig verkenningsvliegtuig. De meusnaamgeving is uh, makkelijk, het gaat hier om gelijkenis, dus het moet er klein hebben uitgezien op twee hoge poten, lijkt de mug. Maar met de etymologie van dat Kamilleken zitten we natuurlijk lelijk verveeld, want we weten niet waar het woord vandaan komt. Wij dachten even aan een voornaam, maar het zal weinig waarschijnlijk zijn. Van vorige week hadden we nog het uh, weinig appetijtelijk, moet ik zeggen, werkwoord spijven en afspijven. Ja, het moeten betalen, het afschuiven, heet bij ons afspijven. Hij moest afspijven, hij moest afspuwen. Dat werkwoord spijven bij ons was oorspronkelijk zwak spuwen, spuwden, gespuwd, maar het heeft zich aangesloten bij de klasse van werkwoorden met een andere reeks, zoals wij dat in taal kunnen noemen, een de i wordt ee, -E, dus spijven, speef, gespeven, en dat is ook het geval met werkwoorden als duwen, dijven, deef, gedeven, ja, in de betekenis van draken en opgeven, overgeven, kennen wij dus alleen spijven, bloedspijven, zijn galheid spijven, en dan een mooie uitdrukking, zijn net en zijn zielheid spijven zijn hart en zijn ziel uitspuwen, vermoedelijk van Walch of van vreselijke stank en dergelijke. Dus van, als afleiding van dat spijven zijn bij ons bekend, bespijven of uitspijven en afspijven, het eerder geciteerde. Wat in de algemene taal spuwen heet, is bij ons spiegel, maar daarover hebben we het vorige keer al gehad, tot besluit. Een zilverachtig, glanzend diertje, dat in duffe kasten tussen oude papieren en linnengoed leeft, heet in de algemene taal een suikergast, ook wel een zilvervisje, Latijns benaming Lepisma sagarina. En in Kobbegem wordt dat insect een schieterken genoemd. Vermoedelijk houdt het woord verband met schieten in de zin van snel bewegen duidelijk een kenmerk van het insect. Ja, op zijn asses is schitterken de naam van de favoriete knikker, waarvoor als synoniem ook een bieken gehoord werd. En vermoedelijk wordt met dat bieken het bijtje bedoeld in overdrachtelijke zin, namelijk in de betekenis van de naastige, de vlijtige, de beste. Bie is Zuid-Nederlands variant voor bij. Tot daar het overzicht van vorige zondag.